Oh wow.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 Der Staat. War in de grote stad, het in wie, maar wie een op Der alles had de schuld de natuur, toch in alle vormen, en die de drink bekamen, met was superstar, was populair, was zo ontsalig, hij was een katholieke was een en alles de drink bekamen, me aan En het was in wie? Nog Plastic Money en die banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekend. Er war een man der Frauen, Frauen in seinen Punk. Er war een superstar, er was super populär, Er war zu exaltiert, genau das war er sein. Er war ein Virtuose, war een Rocky-Doll. Und alle suchen noch halve Kappen, Rock me up, maar wie I'm gonna you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 So we ain't playing Hang uh -huh. with no lanes Walk insane Hang with a party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 VIP twisted twist Stand right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 ZFM. See you.